Het, het bouwproject Blauwe Stad in Oost-Groningen was niet goed doordacht en vol risico's. Kritiek en waarschuwingen over de haalbaarheid werden door de provincie niet op waarde geschat. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een rapport. Volgens de Rekenkamer was het doel om Oost-Groningen vooruit te helpen, maar dat doel is inmiddels naar de achtergrond verdwenen. Op dit moment is er vooral zorg over de sterk achterblijvende verkoop van kavels en woningen rond het meer. Verder zou gedeputeerde staten informatie aan provinciale staten hebben achtergehouden. In de reactie zegt GS dat er wel degelijk oog was voor de risico's. Ten aanzien van de informatie zijn maatregelen genomen. In de Pakistanse stad Lahore zijn bij aanslagen zeker 35 doden gevallen. Verder zijn er ruim 100 gewonden. Volgens de politie lieten drie zelfmoordterroristen bommen ontploffen in een veelbezocht islamitisch heiligdom. Eén bom zou zijn afgegaan bij het hek, de twee anderen ontploften in de kelder van het gebouw. Daar is ook een politiebureau gevestigd. De Israëlische premier Netanyahu is bereid duizend Palestijnse gevangenen te laten gaan in Israël voor vrijlating van Gilad Shalit, de Israëlische soldaat die vier jaar geleden werd ontvoerd door Palestijnse extremisten. Netanyahu verbindt aan de vrijlating wel voorwaarden die door Hamas tot nu toe steeds zijn afgewezen. Zo laat de premier geen topterroristen gaan. In het centrum van Amsterdam is een toerist zwaar gewond geraakt toen drie mannen van drie hoog uit een raam sprongen. Een van hen raakte de toerist die vermoedend op een terras eronder zat. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De drie springers konden tot verbazing van de politie gewoon weglopen, maar zijn later wel aangehouden. Waarom de drie uit het raam sprongen is nog niet duidelijk.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 Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hoop Magazine, het radioprogramma van de Hoop GGZ. Ik ben Marije van den Berg. Tijdens Pinksteren zijn we een rapportage gaan maken op een Pinksterconferentie. Wij waren namelijk erg benieuwd naar getuigenissen die mensen in hun leven hebben met God. We gaan nu luisteren naar drie generaties die allemaal getuigen van Gods genade. Hoe dat God, de weg, de waarheid en het leven is. God wil betrokken zijn in ieder facet van ons leven. Goedemorgen. Hoe heet jij? Ishaï. Ishaï. En um, ben jij gelovig? Ben je christen? Ja. En waarin geloof jij dan? God. Oké. Okay. En uh, heb je dat van thuis geleerd? Van papa en mama? Ja. Oké. Okay. En uh, wie is dan de heer Jezus voor jou? Um, mijn vader. En kan je dat ook uitleggen aan de mensen aan de radio? Ja. Want hij zorgt ook voor, voor je. Als je bijvoorbeeld buikpijn hebt en je gaat bidden... dan uh, gaat het over. En, en ik beschouw het voor, een, voor mijn vader. Ja, dat is heel mooi. En um, ben je al heel lang dat je gelooft in de Heer Jezus? Ja. En wat betekent dat voor jou dan? Als je kijkt, uh, ook als je gaat buiten spelen of zo... met vriendjes gaat spelen? Nou... Dat um, vind ik gewoon goed. <laughs> en wat is voor jou een mooi bijbelverhaal? Wat vind je heel mooi? Simpson. Simpson? En waarom vind je Simpson zo'n mooi verhaal? Want, um, want, hij, want hij gelooft steeds in de Heere God. En, en um, hij bidt steeds. En, hij, en hij, zei, hij zei drie keer... Of twee keer, zei loog die tegen, tegen hem vrouw. En de vierde keer of de derde keer, toen zei hij het echt: is het, gebeur, toen zei, is het gebeurd? Hebben ze haar eraf gehaald? En toen um, werd hij werd steeds slappen. En toen um, werden zijn ogen eruit gehaald. En toen, toen zei hij: Toen ging hij nog een keer zeggen tegen God. Um, toen zei, eerst zei hij, ik heb niet te, te veel in de hele God ge, geloofd. En toen zei hij, zei hij um, geef mij nog, dit is de laatste keer, geef mij nog een beetje um, sterkte. Om die, en toen, zei, toen ging hij die palen um, omhoog halen. En toen... Um, toen werd hij weer gepakt zo. Ja, dus is eigenlijk een heel spannend verhaal waarbij je echt ziet dat God heel groot is. Ja. Oké. Okay. En, en als je kijkt naar jouw vriendjes, zijn ook al jouw vriendjes Christen? Mhm. Mm Vind je dat wel fijn? Ja. Oké, okay. en zou je nog iets aan de mensen aan de radio willen vertellen over de Heer Jezus? Nou, hij, hij, is, hij is altijd blij... Hij houdt hij heel veel van iedereen hetzelfde. En, um, um, hij, is, hij zorgt altijd goed voor je. En hij blijft bij je. Oké, okay, nou heel erg mooi, bedankt. Hoi, hoe heet jij? Ik ben Freek. Je zit hier lekker relaxed uh, jezelf te zijn op een uh, conferentie? Ja, dat uh, kan je wel zeggen, ja. En hoe oud ben jij? Ik ben 18. En met wie ben je hier dan zo uh, gekomen? Ja, gewoon met een paar vrienden die er nu niet zijn, maar <laughs> daar uh, ben ik mee meegekomen, ja. En wat brengt jou dan hier, de gezelligheid of uh, ook iets anders? Nou inderdaad de gezelligheid. De sfeer is gewoon altijd echt super goed op de camping. En nou, daarbij kan je gewoon inderdaad heel veel, heel veel leren van God. En je gewoon je relatie met, oe, met God nog een keer extra echt verdiepen. En nou, dat, dat, dat heb je gewoon nodig als, als christen om af en toe weer even dicht bij God te komen. En nou, dat is opwekking ook zeker van mij. Want wat brengt jou dan dicht bij God? Nou ja, gewoon... Gewoon in zijn aanwezigheid zijn is al goed genoeg. En gewoon soms bij sommige dingen gewoon echt weer stilgezet worden. Dat is, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ben je nu al ergens bij stilgezet? Uh, ja, Het, ik ben net uh, in de jongerentent bij een dienst geweest. En dat ging over, over be bekering. En nou, ik, be, ik ben al bekeerd. En ik, ja, ik heb me laten dopen. Maar ook bijvoorbeeld dat je voor dingen... in in de familie, dat gebeurde dan... dat je ook voor dingen die in je familie gebeuren... dat je daar ook eigenlijk voor moet bekeren. En dat was van, hé... Hey, dat, dat, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Dus niet zomaar de normen en waarden die thuis handhaaf, gehandhaafd worden... dat daar zo logisch is dat dat blijft? Of hoe bedoel je dat? Nou, gewoon, er kunnen thuis... en uit, vanuit je achtergrond kunnen dingen gebeurd zijn... die gewoon echt niet goed zijn. En dat, dat heeft ook op jouw uh, uitwerking... En, en dat is wat eigenlijk de spreker doelde. En nou, daar moet je eigenlijk ook gewoon van bekeren. Of niet zo zeggen van, nou, sorry, ik heb geen respect meer voor jullie. Maar wel van, uh, ja, kijk, ik heb wel respect voor jullie. Maar wat jullie doen, het is toch niet goed. En daar wil ik me van bekeren. Dus dat betekent actie? Ja, dat betekent wel actie. En in het dagelijks leven, wat betekent God dan voor jou? Um, ja, nou, God is gewoon... Inderdaad, als een soort van vader voor me. En kijk, het is soms heel moeilijk om naar, naar zijn wil te luisteren, maar ik wil, ik wil het toch gewoon proberen. En nou ja, het, het is ook echt iemand die mij, die mij vrolijkheid geeft. En nou, dat, dat, merk, dat merk je gewoon aan me, omdat nou, als mensen mij voor het eerst zien, dan denken ze, nou, ze is een vrolijke jongen. En van mezelf ben ik helemaal niet zo vrolijk. En nou, dat is gewoon God. Echt waar. Dus het is een verandering eigenlijk voor jou? Het is echt, ik ben, ja, het, God verandert gewoon echt inderdaad. Helemaal, 180 graden. En wat is dan het grootste wat hij in jou veranderd heeft? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, was, ik was heel agressief. Uh, en, nou ja, dat, dat, dat ben ik echt niet meer. Je kan echt alles bij me doen. Uh, Meppen doe ik niet meer, zeg maar. Dat, uh, ja, dat is het wel. Dus je bent nou relaxed, zoals je hier ja. ook bij zit. <laughs> Oké, okay, nou bedankt. Ja, Oh, goedendag. Goedendag. Het is heerlijk hier. Hè? Zoveel uh, mensen en zoveel zon. En de zon in je hart door uh, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ja, want wat betekent uh, Jezus Christus voor u dan? Ja, eigenlijk alles. Zonder ja. Jezus uh, is er geen leven. Hij zegt ook zelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En kunt u iets concreets noemen, iets benoemen waarin dat voor u zo duidelijk wordt? Um, nou, uh, een mens heeft een uh, loopbaan. Hij wordt geboren en dan komt die loopbaan en hij moet dan veel keuzes maken. En je kunt goede en slechte keuzes maken. Maar als je op grond van de Bijbel en ook je, je gelooft in Jezus, je laat leiden, dan wordt je geleid in de juiste keuzes te maken. En zo wordt je leven geleid. En zo wordt je gedragen. Ja, en u kunt er ook echt van getuigen dat u ook gedragen wordt door Jezus. Absoluut. Ik ben nu zo'n... Ja, 42 jaar op deze weg, 40 jaar. Uh, begon met de Jezusbeweging. Dat is allemaal wat uh, verkeerd afgelopen, maar het begin was uh, heel enthousiast uh, overal evangeliseren. En, het uh, ja. begint ook allemaal te stralen, u heeft er ook passie voor? Ja, absoluut hoor. Ja. Ja. Wat? Ja, wat, wat, wilt u, wat zou u uh, de luisteraar mee willen geven? Uh, geloven uh, in Jezus Christus, zodat je voor de eeuwigheid behouden bent, terwijl... Want deze wereld, als je daarin leeft, dan, dan, dan ga je ten verderven, zoals de Bijbel het ook zegt. En dat zie je ook om je heen, dat alles uh, aan verval onderhevig is. En alles, uh, ja, de maatschappij vervalt ook, maar de natuur ook. En uh, ja, je hebt de keuze, ga je daarin mee? Of kies je voor het eeuwige leven samen met Jezus, die ons uh, in de dood is voorgegaan. Maar vooral de, door de Vader is opgewekt en dat is ons leven. Ja. U wenst het iedereen toe?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 It's We'll <laughs> Johan en Natjan zijn twee jonge mannen die God op hun nummer 1 willen plaatsen. Dat hij de leidsman in hun leven is, zodat ze op Gods weg zullen wandelen en hem zullen eren. Goedemiddag. Hoi Lucien. Hoe is het? Goed. Wat is je naam? Mijn naam is Johan Pauwe. Juist. En hoe oud ben je? Ik ben 37 jaar jong. 37 jaar jong. Dat klinkt wel mooi. Ja. Het glas is half vol. <laughs> ja, het glas is half vol, ja. Fantastisch. En die ga ik nu volmaken, hier. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje de vraag, wat brengt jou hier? Goeie vraag. Nee, ik ben, ik ben tot een keer ingekomen. En, uh, op vorig jaar, 1 november 2009. En ik, ben bij, ik heb bij de hoop gezeten. Ik heb een hele klote tijd gehad. Ik ben heel blij dat ik uh, God in mijn leven heb leren kennen. Ik heb altijd op huisparties gestaan en noem maar op. En... Uh, ik, had, ik heb er echt honger naar en ik was echt benieuwd hoe dat hier zou zijn. En ik kreeg ook een uitnodiging, kom mee met iemand. En uh, als ik het zo meemaak, vind ik het heel bijzonder. Sorry, ah, heel mooi, dat is een mooie getuigenis. En uh, hoe manifesteert God zich nou in jouw leven dan, sinds dat je die bekering hebt ontvangen? God, uh, ik probeer God op de eerste plaats te zetten in mijn leven. Maar daar heb ik heel veel strijd mee om dat te doen, omdat ik die controle graag vast wil houden. Dus ik wil graag nog dingen die, waar ik controle over wil houden, wil ik graag nog hetzelfde doen. Herken maar. Ja, maar om dat echt los te laten. Ja, ik merk wel dat God steeds meer in mijn leven betekent en dat ik hem steeds meer overal bij betrek. En uh, ook al gaat dat met een hele strijd, en is dat echt niet makkelijk. Maar het uh, is ook de reden dat ik hier weer sta en dat ik ook hongerig ben om uh, ja, naar, gewoon naar dingen voor God te gaan. Te luisteren naar zijn stem. En wat was van jou nou echt het eik moment of een herinnering die je hebt... dat je echt zag van bam, God bestaat en ik ga nu hem proberen op de eerste plaats te houden? Zal ik eens wat moois vertellen? Heel graag, daar doen we het voor. Ja. Ik, uh, ik was vorige week, zat ik, ik zat in een hele grote strijd... in een twijfel wat ik moest doen in mijn leven... Ik heb een familielid die wil me heel graag in de groente fruit, dat was mijn uh, ding. Daar heb ik altijd verkopen van geweest. En de andere kant heb ik God leren kennen en doe uh, ik getuigenissen geven voor jongeren. En uh, ik hou ook nog heel veel van uh, vrienden die, uh, die ik uit het verleden heb, uh, die ik niet los kan laten. Dus keuzes maken. En uh, ik zat in die hele strijd en toen uh, ben ik vorige week woensdag ben ik naar de inloopkring van de Hemia geweest in Zwijndrecht. En daar ging ik zitten. Als eerst, ik was er nog nooit geweest. Zaten we met z'n vieren. En um, toen zei ik dat ik in deze strijd beland was. En het, was, het onderwerp was de Heilige Geest. Ja. En toen zei een meisje die daar, die daar zat op dat moment. Die zei, ik krijg nu wat van de Heilige Geest door. Die zei van, je moet je eigen laten dopen. En wat blijkt nou, ik heb al twee maanden lang heb ik de dooponderwijs thuisleggen. Maar ik dacht, ik laat me niet dopen. Omdat ik uh, vond dat ik eerst alle, alle goede keuzes moest maken. Dus ik wou dat ik eerst de juiste dingen deed. En toen zei zij van, joh, je god wil juist dat je je nu laat dopen omdat hij jou wil gebruiken voor daarna. En dat vond ik zo bijzonder. Toen kreeg ik helemaal hartkloppingen, en warm en meenig serieus. Ze sprak rechtstreeks tot je hart. Ja, en nou heb ik echt zoiets van, ik ga me zo snel mogelijk laten dopen. En uh, ik ga hem echt, echt hem opzoeken. Heel mooi. Bedankt voor je getuigenis en heel veel zegen voor je toekomst. Dankjewel, graag gedaan. Nou, we lopen hier nu door de, de tenten heen. We komen hier bij een groep jongeren. Ik sta hier naast een jonge man. Hoe heet jij? Uh, mijn naam is Aart-Jan. Aart-Jan. Hoe oud ben je? Uh, 21. Je zit hier ook lekker van de zon te genieten. Ja, het is uh, genieten. Ze. Of, uh, wat, uh, wat brengt jou hier? Uh, dat is ook wel een goede vraag. Wat mij hier brengt is uh, opwekking. Het uh, is een mooie uh, festival is niet te noemen, conferentie. Het is uh, gezellig met jongeren bij elkaar. Maar je leert er ook nog... Uh, ja En nieuwe mensen kennen, maar je leert ook heel veel dingen over het geloof. Dus, uh, ja, het is natuurlijk hoe je, hoe je jezelf ervoor openstelt, maar je kan er heel veel leren in elk geval. Dus jij voelt je wel heel erg thuis hier? Uh, voor een weekendje heb ik het hier goed naar mijn zin. Dus, uh... En hoe manifesteert God zich voor jou in jouw eigen leven, zeg maar? Uh, hoe God duidelijk wordt in mijn leven, bedoel je dan? Uh... Hoe jij God ervaart, wat God uh, voor betekenis heeft, of Jezus? Uh, ja, God heeft een hele grote betekenis in mijn leven... Uh, ja, hij bepaalt als het ware mij doen en mijn laten en, uh, en dat probeer ik ook graag zo te houden En uh, het is als het ware ook, uh, ik zie hem als mijn vader En als, uh, ja het is natuurlijk uh, mooi te zeggen als mijn leidsman Maar dat zie ik wel En soms is die leiding dan niet altijd even duidelijk Maar ik geloof dat God mij heeft leidt in mijn leven En dat is uh, ja, heel mooi om te weten En dat is ook heel erg belangrijk voor mijn leven is er een specifiek moment waarin je echt ervaarde van... Hey, ...hier wou ik links, alleen God bepaalde voor mij rechts, zeg maar? Uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, ...continu is het wel heel vaak, zeg. Maar uh, ja, je hebt altijd nog natuurlijk wel je specifieke momentjes. Of ik toevallig wel eentje. Uh, ik heb uh, keuring gedaan voor de luchtmacht. Uh, gaaf. Ja, dat vond ik ook heel gaaf. Daar ben ik trouwens ja, opnieuw, weer opnieuw mee bezig. Maar ik had toen uh, gebeden van God... Uh, Wilt u mij leiden in deze, in deze situatie, in deze keuze? Want uh, ja, luchtmacht is niet, niet niets, als het ware. En het is wel een hele verantwoordelijkheid die je hebt. En, uh, ja, het is, uh, dus ik vroeg me af, is het nou wat God van mij wilt? En dus toen had ik gebeden van, als het niks van mij is, wilt u mij dan in de eerste keuring uh, ja, er niet door laten gaan? Dan heb ik er vrede mee. En toen was ik door de eerste keuring heen. En toen dacht ik van, oh, misschien dat God dat toch wel met mij... Uh, voor heb. En toen het, door de tweede keuring. En toen in de derde keuring, toen viel ik wel af. En dat was als het ware een keuring waar je normaal voor je hele leven voor af wordt gekeurd. Maar ik werd tijdelijk voor twee jaar afgekeurd. Dus ja, dan, he, dan heb ik zoiets van, aan de ene kant wil God mij wel leiden, maar ik had niet echt de duidelijkheid die ik zelf wilde hebben. Maar ik, ik geloof wel dat God mij echt leidt. En uh, dat is nu drie jaar terug. En die drie jaar ben ik uh, ja, heel erg gegroeid. het waren ook in mijn leven. En, ik groeide bijvoorbeeld toen nog op een hele christelijke omgeving. En toen ging ik uh, studeren. En dan is die hele christelijke omgeving dus in één keer pasboom weg. En dan kom je als het ware in uh, de echte wereld. En dan komt het er echt op aan. En in die, dat, uh, dat heb ik nu echt, echt goed geleerd om, uh, in die drie jaar. Toen de... ben je God echt gaan zoeken? Nee, nee. Toen, ik, uh, ik had hem al, daarvoor had ik hem al. Uh, uh, ja, het is als het ware, je hebt een relatie met hem. Alleen als je in een vertrouwde omgeving, net zoals hier, is het heel makkelijk om te geloven. Niemand die je lastige vragen stelt, ja, ja misschien, maar... <laughs> nee, dus het is dus hier niet moeilijk. Maar als je op een Technische Universiteit zit en er zitten mensen zitten alles te bekritiseren... dat is uh, aan de ene kant uh, moeilijk, maar aan de andere kant is het ook heel goed... want het maakt jezelf ook heel scherp. Wat kun je dan als tip meegeven aan ja, babychristenen, zeg maar, die ook die stap gaan zetten, nu? Uh, ja, wat ik ook heel erg uh, heb... Uh, uh, vertrouwenspersonen. Dat, uh, waar je je verhaal bij kwijt kan. Ik heb af en toe mijn zus, daar kan ik af en toe uh, even tegen Maar uh, het is altijd goed om vertrouwenspersonen te hebben. En om daar... Uh, dan kan je van elkaar leren als het ware. En daarbij is het ook uh, is gebed en dus uh, met God. Want God die leidt je echt. En dat is ook heel erg belangrijk. En daar ervaar je ook kracht in als het ware. Heel mooi. Dankjewel voor deze getuigenis. Er zijn... Behalve in Dordrecht, verschillende andere plaatsen in Nederland... waar mensen zich kunnen aanmelden voor een behandeling bij de hoop. Stichting Nieuw Leven in Enschede biedt christelijke ambulante hulpverlening aan... voor verslaafden in Twente. Tevens hebben zij een telefonische hulplijn. Voor meer informatie kunt u bellen met 053 43 27 66 7... of u kijkt op stichtingnieuwleven.nl. is alweer tijd voor de laatste interviews. Hoe God een ommekeer kan geven in hun leven, horen we van Tony. Hij was 30 jaar verslaafd. Maar vandaag de dag getuigt hij van Gods grootheid. En doet hij preventiewerk voor Stichting Volkom door heel Nederland. Na een prachtige versie van Is Je Deur nog op slot, sluiten we af met een getuigenis van een jonge vrouw. Waarbij ze met haar hele wezen God wil dienen. Ik zit hier nu nog steeds op het, op het opwekkingsveld. Op de achtergrond hoor je een preek. En naast mij zit... Uh... Tony Saram. Tony Saram. Tony Saram. Um, mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 55 jaar oud. En um, ja, even voor de mensen die, die luisteren. U bent uh, van allochtone afkomst. Kunt u me vertellen ik, uh... wat uw achtergrond is? Ik ben geboren in Suriname. En ik ben 55 jaar oud. En ik... Uh... Op mijn achttiende ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben nu 37 jaar in Nederland. Ik ben van Javaans afkomst uit Indonesië. Mijn voorouders komen uit Indonesië. Maar ik ben zelf in, in, in Suriname geboren. Okay. Dus u bent... Uh, uw oude, voorouders zijn ooit een keer vanaf van Indonesië naar Suriname gegaan? Hè? Ja, ja, dat was tijdens de contractarbeider. Ja. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee. Want uh, ja, ik ben hier vandaag uh, om getuigenissen op te nemen van mensen hier zo, uh, die in het veld zitten. Ja. En uh, ja, ik hoorde dat u je ongetwijfeld ook wel een mooi verhaal kunt vertellen. Ja, ik heb uh, als kind ben, ben ik altijd afgewezen in persoon. Toen heb ik uh, 37 jaar lang uh, gewandeld wat eigenlijk uh, niet, uh, ja, niet, niet in woord te brengen. Ik heb uh, 37 jaar lang uh, gezondig eigenlijk. Meer gezondig dan met wijsheid om te gaan. Want ik heb. Uh, in Nederland heb ik 30 jaar lang in de verslaving uh, geleefd. Ik ben verslaafd geweest aan sigaretten roken. aan alcohol drinken. aan uh, weed blows. hash blowers, speed gebruiken, trips gebruiken. pilletjes gebruiken, heroïne gebruiken. cocaïne gebruiken. en ook wel in schokken. Dat is een hele lijst. Nou, <laughs> hele lijst. Maar uh, door uh, al die zoektocht... ...wou ik weten waar hoor ik eigenlijk thuis. Waarom ik alles heb opgezomd wat ik allemaal heb gebruikt. Wou ik weten waar hoor ik thuis. Bij alcoholisten of bij mensen die sigaretten roken... ...of mensen die heroïne... ...maar geen één Zelf onder de verslaafden heb ik nog nooit gehoord zeggen van... Tony, je bent een verslaafde. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar wat bent u dan, als je geen verslaafde bent? Nou, van mijn kant zelf... ik wist dat ik gewoon een persoon was. Maar er is geen erkenning door niemand. En dat is heel bizar. Want mijn zoektocht... was tot mijn 49ste jaar... heb ik altijd gebeden... wie ben ik? Is er God die wel bestaat? Maar... Toch is er wel God. Op, uiteindelijk ben ik op, uh, 2000, in 2004, op 8 januari, ben ik uh, door God uh, radicaal genezen. Ik heb God leren kennen door zijn stem te verstaan. Hij zei tegen mij op 8 januari 2004, s'nachts, ik was in Den Haag... Ik hoor een stem, Tony, ga slapen. Ik ben radicaal gaan slapen. De volgende morgen kwam diezelfde stem terug... En die zegt, Tony, ik heb jouw gebed verloren, Je bent niet meer ziek, je bent niet meer verslaafd. En die dag kreeg ik mijn uitkering uitbetaald. En ik moest mijn geld ophalen. En ik moest uit Den Haag met de trein enkel reis richting Groningen. Vanaf die dag tot de dag van vandaag. Ik mag niet meer terugkeren naar Den Haag. En zo heb ik het verstaan. En toen ik in Groningen aankwam, heb ik drie jaar in een... Het christelijke opvangcentrum, de Spetshoeve, heet dat. En uh, ik heb daar drie jaar een programma doorstaan. En ik heb alles voldaan. En ik heb daar binnen in het programma heb ik God leren kennen. God heeft mij alles verteld waarom alles in mijn jeugd was mis, misgegaan. En dat niemand mij heb erkend en zo. Maar toen God mij heb goed geleerd. En uh, dat ik hem moet gehoorzamen, ik moet hem volgen... ik moet mijn oud leven laten dopen. En Toen ik alles heb gedaan, toen zei God tegen mij... toen je bent een kind van mij geworden. Toen ik dat hoorde, heb ik God vastgehouden... en ik laat hem niet los tot de dag van vandaag. Alles wat ik doe, doe ik met mijn God samen. Zonder God. Weet, ik heb vier keer ook in mijn oud leven... heb ik vier keer zelfmoord gepleegd. Ik wilde niet meer leven... Want het is een ellendig als je verslaafd bent. Zo heb ik God leren kennen. En de dag van vandaag ben ik een evangelist geworden. Ik predik over haar, waar ik ook overal ga. Vertel ik de blijde boodschap. Nu ben ik momenteel met pauze. Ik werk voor Stichting Voorkom. En dan geef ik ook uh, op scholen door het hele land uh, preventieles als ervaren deskundige. Bemoedig ik kinderen om goed te luisteren naar het verhaal wat ik heb, hoe, hoe, hoe erg het kan zijn met verslaving. Ik voorkomde dat de kinderen in de verslaving te gaan raken. En ik ben blij dat God mij erkend heeft. Zo behoorlijk radicaal als God je letterlijk roept, het is maar weinig mensen gegeven. Ja, ja. ja. En uh, wat God doet allemaal in mij. God heeft mij drie weken geleden, heeft God mij duidelijk gemaakt wat Hij van mij heeft weggehaald en wat Hij nu heeft gezet. Hij heeft mijn gedachten weggehaald om geen terugval te hebben... om weer terug te keren in het oude. Hij heeft mij verstand gegeven. En ik mag elke dag een verstandelijke keuze samen met hem maken. Hoe ik ook mag voelen, of hoe ik het ook ben... met de Heer samen ben ik sterk. Dan voel ik geen strijd. Ik heb elke dag strijd. Maar met de Heer, met de heer samen, ik overwin alles in Jezus' naam. Ik neem aan dat u... Uh... Toen u verslaafd was, ook meerdere keren heeft geprobeerd om er achter te komen. Um, waarom is dat dan eigenlijk nooit gelukt? Uh, waarom het nooit is gelukt? Ik, ik werd niet erkend. Ik heb zelf in tien verschillende klinieken gezeten, door het hele land. En uh, medicijn, die houdt mij alleen van de pijn weg. En uh, als ik dan weekend weg ga, dan ga ik weer gebruiken. En als ik weer terug in de opvang... Word ik door controle, door bloed of door urine controle, word ik weer betrapt dat ik weer heb ja, gebruikt. En dan mag ik niet meer terugkeren. Dan moet ik steeds weer weggaan. Ik heb tien verschillende soorten klinieken en het was niet een pretje. Maar uiteindelijk heb ik toch maar beleefd dat medicijn kan mij niet helpen. En door geen erkenning, mijn wanhoop was beter mezelf afmaken, dan is het klaar. Dat was mijn doel in mijn oud leven. Hè? U wilde gewoon van uw leven af? Ja, het is, het is niet... Als je, vers, als je echt verslaafd bent, het is geen leven. Het is geen pretje. En als je dan niks hebt, dan ga je rare dingen doen. Hoe ging dat dan? Want u zat dus eigenlijk gewoon in een soort van cirkel. U probeert het elke keer, het lukte elke keer weer niet. Hoe wanhopig ben je dan op een gegeven moment? Uh, hoe wanhopig? Nou, ik heb... Uh... Toen begon mijn wanhoop dat, ik begon uh, slaptabeltjes te, te slikken. Ik heb uh, één dag, op een keertje heb ik een uh, alcohol met pilletjes, met uh, harddrugs en ook met cocaïne. zo. ben ik op straat bewust, oh, bewusteloos gevonden, ik was één dag één avond in de coma. Op een dag wou ik mezelf voor een intercity train gooien, maar er... Ik wil niet doodgaan dat ik een klap voel. Ik wou altijd doodgaan gevoelloos dat ik slaap. En ik gebruik die pilletjes om te slapen en niet meer wakker te worden. Maar ik ben de volgende dag weer wakker. En de ene keer, ja, ik werd uh, vals beschuldigd. En ik zou, ze zouden mijn hoofd omhakken. Maar het is ook niet doorgegaan. In waarvan werd u dan beschuldigd? Ik, uh, ze hebben gedacht dat ik als een verslaafde dealers heb verlinkt bij de politie. Maar het is niet zo. Nou, eigenlijk kan je zo zeggen dat ondanks al die pogingen van u om u van het leven te beroven dat God u steeds even waard daarvoor Uiteindelijk, toen ik tot bekering ben gekomen heeft God alles op een rijtje voor mij gezet toen ik nog in mijn moederschoot was was hij al met mij begonnen. Hij had allang uh, iets voor mij dat ik niet weet. Ik ben een week te laat geboren. Bij mijn geboorte zou ik of mijn moeder komen te overlijden. Maar wonder boven wonder, geen van beiden is komen te overlijden. Mijn moeder leefde tot 66 jaar. Nu is zij al overleden en ik ben nog steeds. <laughs> ik God het echt serieus in zo'n detail aan u verteld van hoe alles is gegaan? Wat zeg je? Heeft God dat echt in zulke detail verteld? Ja, ja, God is groot. Als je God gehoorzaamt en als God jou radicaal verandert, jouw leven radicaal verandert... heb jij niks te zeggen tegenover God. God doet het zelf door jou heen. Jij hoeft niet te zeggen, ik wil niet vandaag, Heer. Nee, zo werkt het niet. De Heer die doet alles door jou heen. Ik ben niet meer van mezelf. Van mezelf ben ik al lang dood. Maar omdat de Heer zegt, Tony, je bent nu een kind van mij geworden. Dus ik ben... Van God. Dus alleen God kan bij mij alles dingen rechtzetten, alles laten doen. Ikzelf kan dat niet. Ik heb niks. En God geeft mij die kracht, die wijsheid, die liefde. Want eigenlijk was ik, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik liefde tekort had. Ik had geen vaderliefde, geen moederliefde. Niks. Hoe was het voor u om dan in één keer te melden, één keer te merken, of, of die ene dag die u net zei? dat er ineens zoveel liefde is? Hoe? Doordat ik uh, genezen ben. En dat ik... Uh... Nee, nee, hoe ervaarde u dat? Wat, uh, hoe, ik bedoel, u merkt het. Maar hoe, hoe voelde dat dan in één keer? Dat is, is mooi. Het, voor mij, ik zeg altijd... om dat te vertellen... het is een gevoel van emotie. Dat, ik heb geen woord voor. Het is wonderbaar. Dat, dat gevoel van wonder... Ah, deur is groot. Dus, wat, wat voor woord moet ik gebruiken om een ander duidelijk te maken? Het is gewoon de wonder die God doet bij mij. En die gevoel heb ik, een wondergevoel. En een wondergevoel is niet, is niet te vergelijken met een woord dat op zijn Nederlands zegt... ik weet het niet, want ik ben blij of ik, ben, ik, ik heb vreugde. Ik weet het niet. Ik weet dat het een wonderbare gevoel is. Momentje, wat? Je mijn telefoon uitzetten. Maar goed. Ik zou tot, uh, tot slot aan u nog willen vragen. Van zou u nog, nog iets mee willen geven aan, uh, aan onze luisteraars? Oh. Ik, geef al, ik wil wel wat geven. Dat is wanneer je... Een, uh, ...niet erkend ben als persoon en je bent niet geliefd en je wordt weggepest en zo. Ik weet hoe het en hoe, hoe, hoe, hoe lam en ellendig een, een gevoel is die ik heb ervaard. Ik uh, wens niemand dat een ander gaat pesten en als je niet uh, uitkomt zoek hulp. Heb je geen vertrouwenshulp, er is een weg en dat is bij de Heere God. Als je bij de Heere God komt zoals je bent, mag je altijd zoals je bent bij de Heer in gebed brengen. En vraag hem hulp en God geeft jou hulp. Moet je We wel in de microfoon? Ja. Hoe heet jij? Uh, Karma. Karma, oké. Okay. Wil jij voor mij een liedje zingen? Ja? Uh, yeah? uh, het liedje, is je deur nog op slot? Ja. Oké, okay, nou doe je best maar. Zit je deur nog? Nog vaak dom open voor God. Want hier zijn de volkeren aan de mijnen nooit alleen. Nooit, nog, nog alleen. Heel mooi gedaan, dankjewel. Goeiedag. Hallo. Jonge dame, hoe heet jij? Ik heet Esther. Oké, okay. en uh, Esther, uh, als je kijkt naar jou, naar jezelf, en je zit hier zo lekker in het zonnetje. Wat gaat er dan door je heen? Nou, ik vind het heel bijzonder om met zo ontzettend veel mensen... in alle vrijheid samen te kunnen komen. En uh, nou, vooral vanmiddag met de, de internationale multiculturele samenkomst... vind ik het uh, eigenlijk wel extra bijzonder om ja, met zoveel nationaliteiten samen te zijn... en één te zijn in, in Christus, zeg maar. Dat is echt wat, ja, wat, je, wat je samen deelt en dat vind ik heel bijzonder. Wat is dat één zijn in Christus dan? Um, het is eigenlijk best, ik vind het niet makkelijk om in woorden te omschrijven. Maar um, ik heb wel uh, veel ervaren in, in um, situaties waar je met veel nationaliteiten samenkomt samen om Christus te dienen. Of om Christus te prijzen. Um, ook al ken je elkaar niet, is in, in, in nooit is er een, een, een, een band die je samen hebt. En dat is, uh, ja ik geloof dat het de Heilige Geest eigenlijk die dat, die dat werkt. En... Uh, ja, die gewoon door alle talen heen spreekt. Ja, want wat is Christus voor jou? Christus is, um, hij is mijn verlosser en uh, hij, is, hij is mijn bouwsteen. Um, ja, hij is degene op wie, ik, uh, ja, op wie al mijn hoop is gevestigd. Wie ik probeer te dienen, wat ik niet makkelijk vind altijd. En uh, ja, waar ik gewoon de rest van mijn leven eigenlijk... Uh, graag nog veel meer van, uh, ja, over zou willen weten en waar ik een diepere relatie mee wil opbouwen. Want wat betekent een relatie met Christus voor jou? Um, ja, dat ik geworteld ben in, in hem en in God, zijn vader. En um, ja, in, uh, en dat ik niet um, let om me heen wat, wat eigenlijk wat de, wereld, uh, wat de wereld mij probeert te vertellen, maar wat, wat uh, ja, dat ik eigendom ben van Christus en, en uh, wie ik ben in hem, zeg maar mijn identiteit in God. En, uh, ja, om ja, dat steeds meer te leren kennen eigenlijk. En als je kijkt hè, naar, naar geloof of uh, nou, je bent een christen, mm -hmm. heb je dan ook momenten waarvan je zegt van nou, dan kan ik echt wel getuigen dat God daar was voor mij? Um... Ja, ik, euh, sowieso zie ik duidelijk heel, heel sterk eigenlijk Gods uh, leiding in mijn leven wel. Ik ben als Christen opgegroeid, ik ben uh, opgegroeid in een uh, christelijk uh, veilig gezin. En uh, ja, naarmate ik ouder ben, uh, werd uh, en daar zelf meer over na ging denken, ja, groeide ik ook dichter bij naar God toe en heb ik ook zelf de, uh, ja, eigenlijk de keuze gemaakt dat ik ook ja, Christus wil volgen. En, um, op een heel onverwachte manier ben ik ook uh, ja, in bepaalde situaties gerold ook wel. Ja, waar ik gewoon ook achteraf duidelijk Gods, uh, Gods rol in, uh, in zie. En wat betekent dat voor jou dat je God echt ervaart in je leven? Um, ja, dat is. Uh, ik vind het heel bijzonder. En ik vind het echt uh, genade dat ik ook uh, hem mag. Uh, ja, dat ik hem echt daadwerkelijk gewoon uh, kan zien in mijn leven in zijn rol. En, uh, ja, dat is ook wel een, uh, een leidraad door mijn leven, een, uh, ja, een, een, een wegwijzer ook, van welke kant moet ik gaan, hoe kan ik, God, uh, hoe kan ik God dienen, hoe kan ik hem prijzen in mijn leven en hoe kan ik uh, ja, wat van hem laten zien aan de mensen om me heen. Zou je twee minuten krijgen met iemand die Christus niet kent? Wat, wat, wat, zou, wat zou je dan zo iemand mee willen geven? Want je zegt van nou, ik wil graag getuigen en dat dan mensen meegeven. Hoe zou je dat, uh, hoe zou dat in twee minuten doen? Oh. Dat vind ik eigenlijk een heel moeilijke vraag. <laughs> dat, echt, uh, dat zijn maar die kwesties die ik eigenlijk wel moeilijk vind. Wat ik eigenlijk graag door zou willen geven, is uh, dat, dat God echt, echt bestaat. Dat het niet. Uh, een utopie is, of dat, het, uh, dat God echt bestaat, die echt, echt van je houdt. En uh, ja, dat hij dat ook heeft bewezen, omdat hij zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd om uh, voor onze zonden te leiden. En uh, ja, om ook zo gewoon de gebrokenheid in de wereld ook weer, weer te helen. En uh, ja, dat hij gewoon ja, ieder persoonlijk kent ook. Dat hij niet een uh, god is uh, ja, die eventueel de wereld heeft geschapen en voor de rest uh, de boel laat uh, ronddraaien en eventueel in de soep laat lopen. Maar dat hij daadwerkelijk betrokken is bij, ja, bij persoonlijke levens. Nou, Heel erg bedankt voor je input en dan nog een fijne conferentie verder. Dankjewel. Wilt u naar aanleiding van dit programma meer getuigenissen lezen? Ga dan naar onze website mocht u ook uw getuigenis willen vertellen, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Forgiveness, the kindness of a savior.